Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er liggen miljoenen sneltesten te verstoffen in een lood. Vorig jaar kocht het ministerie van Volksgezondheid 38 miljoen sneltesten. En daar ring best een prijskaartje aan, ruim 350 miljoen euro. Maar volgens Trouw zijn er tot nu toe maar 6 miljoen van die testen gebruikt. De rest ligt nog op de plank en is bijna over de datum. Het ministerie zegt dat ze de ongebruikte coronatesten... misschien bij leerlingen en leraren gaan inzetten... Er zijn nieuwe beelden gevonden van de mishandeling op Mallorca. De Spaanse politie stuurt ze als het goed is vandaag of morgen op naar Nederland. Zegt het Openbaar Ministerie tegen NH Nieuws. Gisterochtend werd een eerste verdachte opgepakt. Een man van 19 uit Hilversum, zegt het OM. Wij verdenken hem ervan dat hij op Mallorca twee verschillende personen tegen het hoofd heeft geschopt. Uh, en daarom is hij aangehouden voor twee poging doodslag. Poging tot doodslag, want hij wordt niet verdacht van het dodelijk mishandelen van Carlo van 27 uit Waddingsveen. Omdat daar tot nu toe geen beelden van waren. Het openbaar ministerie hoopt dat op de nieuwe beelden wel te zien is wie Carlo tegen zijn hoofd heeft geschopt. Verzekeraars hebben tot nu toe bijna 13.000 schademeldingen gekregen... door alle waterellende in Limburg vorige maand. De meeste meldingen komen uit Valkenburg aan de Geul. Daar liep het centrum helemaal onder. En een Turkse influencer moet misschien de cel in... vanwege een bezoekje aan het Seksmuseum in Amsterdam. Ze ging daar vorig jaar naartoe op haar verjaardag... en zette daarna foto's op haar Instagram-account. In de krant Het Parool vertelt ze dat ze een paar maanden... na haar bezoek werd opgepakt in Istanbul. Ze wordt verdacht van het promoten van onzedelijk materiaal. Deze herfst moet ze voor de rechter komen. Ze kan twee jaar de cel ingaan. Het weer eerst mooi, maar vanmiddag en vanavond kan het weer losgaan met onweer en veel regen in korte tijd. Vooral in het oosten en noorden wordt het nat. En het wordt een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen staat bij zand een file van drie kilometer. en De vertraging is daar een half uur.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 Met een zetje van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. De zomerhits ga maar staan dan blijf niet langer binnen, je moet weer beginnen.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 Lasciatemi cantare Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Una canzone piano piano. Lasciatemi cantare Perché ne sono ik sono zo italiano, italiano Un italiano vero z'n z'n spaventa, z'n z'n z'n z'n z'n lamenta, con un vestito z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n in z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n z'n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 Ja, vero.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 Mensen met corona die volledig zijn gevaccineerd... besmetten veel minder vaak huisgenoten dan niet-gevaccineerden. De kans neemt dan met ruim 70 af, blijkt uit onderzoek door het RIVM. 32 miljoen van de 38 miljoen sneltesten die het ministerie van Volksgezondheid vorig jaar kocht... liggen nog ongebruikt in een opslag. Volgens trouw gaat de tijd dringen, omdat de testen niet onbeperkt houdbaar zijn. Het weer eerst droog met geregeld zon. Aan het einde van de middag felle regen- en onweersbuien. Het wordt 20 tot 24 graden. is jouw keuze ZFM. So close Ain't a good idea Cause I'm old You now and here The way Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. zomerhit. Dit is de tijd van mijn leven. By your own bed, dat bestunt eerst bed. pet. Day and night, shine net een kroonluchten. Maar hey, ondanks alles blijf ik gewoon luchten. Don en Joling, stek groter dan je woning. een vertoning, we gaan door mijn cheerbro. We flexen, maar dansen geen bolero. Ik ben één met de flow, heavy hitter, niemand gaat tikken. Stony tot de zippen, geel komt in glitter. Veel herrie. we komen met toeters en confetti. Voor gas in die merrie. Drei club tropicana, serveer ananas bij de pina colada. Oh mama.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 Als je naar me kijkt Doe een step to the left Step to the left Vanavond gaan we kwijt Dit is de tijd voor mij Ik heb een lange batterij, grote kulk Zoals park met je nek in een rode jurk Ik blijf geschud Ik ben niet meer doling Stack blijft van alle tijden groter dan je woning Dit is lang nog niet voorbij Dit is de tijd voor mij Ja maar.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 anger. What a mess we made. So